Kasper Meijer met het NOS-journaal. Uit nieuwe satellietbeelden van Amerika blijkt dat het Russische leger... weer wat verder is opgeschoven in de richting van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De Russen zouden woonwijken bestoken met artillerie. In Mossoen, een stad ten noordwesten van Kiev, zouden huizenblokken in brand staan. Journalisten van CNN melden dat ze vannacht in Kiev explosies hebben gehoord. In Kiev, maar ook in 14 andere Oekraïnse steden... ging vannacht het luchtalarm af, meldt de BBC... Onder meer in Odessa en Lviv. De Russische luchtmacht zegt gisteren 82 Oekraïnse militaire installaties te hebben vernietigd. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het zou onder meer gaan om luchtverdedigingssystemen, munitie- en brandstofdepots en drones. Dat zijn onbemande vliegtuigen. Sinds het begin van de oorlog zijn er volgens Rusland al bijna 3400 militaire objecten in Oekraïne vernietigd. De claims zijn niet door onafhankelijke bronnen geverifieerd. De Oekraïnse autoriteiten proberen vandaag zes corridors op te zetten... zodat mensen de regio Sumy kunnen ontvluchten. Dat meldt het hoofd van de regionale overheid op Telegram. De corridors zouden rond deze tijd open moeten gaan. Volgens de autoriteiten brengen enkele konvooien... mensen vanuit Sumy en vijf andere plaatsen in die regio... naar de stad Poltava, die zuidelijker ligt. De oorlog in Oekraïne heeft nauwelijks invloed op de stemkeuze van Nederlanders... bij de gemeenteraadsverkiezingen komende week... Dat blijkt uit onderzoek van Kantar op verzoek van de NOS. 20% van de ondervraagden zegt dat de oorlog invloed heeft op hun keuze. Maar bij slechts 5% heeft het veel invloed. Voor bijna twee derde van de respondenten speelt de oorlog geen rol bij hun stemkeuze. Van de mensen die eerder zeiden niet te gaan stemmen, zegt 2% dat nu toch te doen vanwege de oorlog. Het weer. Vanochtend is het droog maar bewolkt. Soms ook wat zon. Vooral vanavond kan er een bui vallen en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... staat een file van 3 kilometer bij Amstelveen Stadshart. De afrit is daar dichter, liggen stenen op de weg... en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Met nu Tobak leeft. Yes, Tobak leeft op de radio. Hahaha, <laughs> Jezus. Yes, Good morning, Mr. Radio. Hier zijn we weer terug van weg geweest. Het is licht in, uh, in Nederland, steeds vroeger ook. Oh wacht. ja sorry, ik had het nog aanstaan. Ik heb zo lekker geslapen. Oh. Zeker. Ja. Are you sure? Yes, I'm very sure. Dus ik word gek van die inklapen gewoon. Echt. Ja, we hebben van die grote ramen. Daarvoor doen we het alarm aan. Ja, dat voelen we oh ja. veel veiliger. Zo angst fijn. zo fijn. Ja. allemaal. Goed, toebak leeft. En uh, ja, nou, we doen de gordijnen maar dicht. Wat steeds de angst aan het jagen. De berichten die we allemaal meekrijgen uit Oekraïne. En wat Rusland allemaal aan het ondernemen is. Nou, goede berichten natuurlijk wel uh, in, uh, in Rusland. Dat zelfs op talkshows, ook allerlei mensen. Echt, de staatsradio ook. Je toch een beetje ongerust Beginnen maken. Beginnen te roeren. Beginnen te roeren. Ja. En, uh, dat is toch wel leuk eens een presentator... ...die probeert ertussen te komen die voor Poetin is. Heeft, stop, u moet nu stoppen, u moet stoppen. Dan we gewoon neer moeten schieten? Ja, dan was, zeggen. Dan uh, was het effectiever geweest. Begin. Ja, op die manier. Dat zegt echt uh, van uh, de bewaking komen van... Uh, ...jammer joh, dat was niet de bedoeling. We hadden een bepaald <laughs> tekst afgesproken... ...daar heb je niet aan gehouden, joh. Oh. Nee, het was ook een natie echt waar. Een in volskleren. in volskleren. Schaapskleren, ja. draait om. Goed <laughs> dat zou goed zijn. Zoiets ja. Zoiets. Ja, maar het is, uh, is twee, nu 2,5 week bijna. Ja. Ik vind het wel spannend, allemaal. Ja, het is zeker maar wel spannend. Maar ik heb niet dat ik iedere dag continu uh, dat wil, want ik, ik word er gek van als ik dat doe. Oké. Okay. Nee, dus, uh, ja, bij mij staat hij wel constant aan Radio 1. Ja, en dan hoor je weer dat er hier of daar uh, wat gebeurd is en zo. Ja, continu. maar ik hoorde wel uh, Eusjen, is Eus, Noemen ze hem gewoon kortweg. Ja. Uh, is die Turkse meneer die echt wel heel veel stand van zaken heeft. En die heeft, uh, geloof ik, dat hij een beetje een problemen heeft met slapen. En dus die gaat echt heel veel kanalen uh, af op zoek naar informatie. En die zegt, het is wel op Nederland een beetje uh, op één visie gericht. En als je naar Al-Jera kijkt en naar Turkse zenders, dan krijg je toch nog een ander beeld. Dan krijg je even een breder beeld over de oorlog. Ja, maar ze hebben daar geen Nederlands ondertiteling Nee, dat is wel jammer. Hij spreekt die taal, dus dat is een stuk makkelijker. dat is wel Dus eigenlijk moet hij correspondent worden. Dat lijkt me wel handiger. gewoon. Ik denk niet dat hij daarheen gaat. Nee, maar goed, dan pak hij gewoon die kanaal en vertelt hij gewoon wat hij op die kanaal heeft gezien. Ja, dat is wel een goed idee. Ik vind dat wel een sympathieke gast. Ja, het is een hele sympathieke gast geworden. Het is wel een beetje lurig dat hij. Had die programma natuurlijk met dat knippen, verknipte gast. Ja. Maar toen corona toen kon hij niet meer knippen. Had hij juist nee. net geleerd aan het knippen. Dat was even uh, vervelend. Het was wel weer makkelijk. Want hij kon wel zijn kinderen knippen en zijn vrouw. Ja. Dat is dan wel weer... Ik uh... ben benieuwd of zijn vrouw hem uh, aan het knippen. Dat denk ik niet. Nee, nee, nee. Nee, nee, ja. nee, geloof ik helemaal niks. Vrouwen hebben toch een wat hogere ijs aan de, aan de knipbeurt, hoor. Oh. Ja, zeker. Als ik het om me, heen kijk, om me heen zie, is dat nog niet zo makkelijk. Maar goed, uh, week vol gebeurtenissen. En ieder geval ook weer wat geinige muziekjes natuurlijk. Vandaag is de jarig. Piet Dorty van de Libertines. En dit is een van hun oudere platen die ze uitgebracht in de... Nou, wat was het? De 2000, 2003 dat hij uitkomt. Zoiets, geloof ik, ja. Hier, Don't Look Back Into The Sun. And so slow, but all the time just reminded me of you. They'll never forgive you, but they won't let you go. Let me go. She'll never forgive you, but she won't let you go. Libertine 2003, don't look back into the sun. Ja, kijk niet achterom en dan word je verblind door de zon. En Piet Doortje is vandaag jarig, hij wordt 42 volgens mij. Ja, toch wel weer spannende berichten. Als je doorbladert in de Telegraaf vind je berichten... dat de Chinese miljoenenstad toch weer in lockdown is gegaan. En ze zijn daar natuurlijk wel bezig met het feit... als er maar één corona geval is, dan gaat de hele echte miljoenenstad gewoon op slot... En zijn als de doods natuurlijk weer een foutje gaan maken. Het, het, het is allemaal wel leuk eh, wat ze dat doen. Maar het is niet handig. Want wij hebben een beetje we, de boel wat losgelaten. Waardoor een groepsimmuniteit is ontstaan. En in China hebben ze dat geheel niet. Omdat ze er zo voorzichtig bezig zijn geweest. Kunnen ze daar veel zieker worden van die, uh, van die COVID? Dus, uh, oh. dus dat is wel, wel apart. Dus uh, daar hadden ze iets los moeten laten. En nou goed, de, de bevolking is daar kwetsbaarder. En, ah ja, goed, 90% van de 1,4 miljard inwoners is volledig gevaccineerd. En een okay. derde heeft de booster shot gekregen. Hier in Nederland is dat, wat was het ook, 75 tot 80%? Die heeft de booster? Nee, de, de, de in inenting. En 50% heeft, is ook nog de booster, heeft die booster gehaald. Gaan ze het weer allemaal overnieuw beginnen, is dan de vraag. Nou China, ja, het is veel minder besmettelijk. Uh, nee, het is wel meer besmettelijk, maar veel minder schadelijk. Ja. Want ik begreep ook echt dat zeiden uh, ze dan toen uh, in het begin dat, toen, uh, hè, dat je dan uh, uh, be besmet was. Dat het dan echt als een uh, sloopkogel door je lichaam ging. Zo zeiden ze dat. Ja, ja, ja, ja. En dat is nu natuurlijk veel minder en dat is dan uh, wel goed te doen. Denk ik. Maar uh, ja. ja, ik heb het nog niet gehad, voor zover ik weet. Ik sprak toevallig iemand die op de IC werkt. Die zegt van ja, er liggen zeker wel mensen op de IC met uh, corona. Maar die, die komen eigenlijk daarvoor iets anders. Maar die hebben dat corona erbij gekregen. En dat is net even. De, dat konden de ze druppel. Net, de druppel. Toen moesten ze echt wel opgenomen worden. Dus, maar goed, er is momenteel toch wel een gedoe... dat er heel veel zorg moet worden ingehaald. Hè. Echt gigantische ja, ah. lijsten moeten ja, bijgewerkt worden. Ja, ja, ja. Echt mensen die met de heupen zitten... met benen, ik veel allemaal moet vervangen moet worden... een reservebeen opgezet wordt en zo. Ja. En dat, dat, dat, dat maar, moet nog gebeuren. Maar ik heb dus een jongere collega... die moest dan uh, geopereerd worden aan zijn heup. Die was gewoon heel slecht. En toen heeft hij daarvoor heeft hij dat uh, vlak voordat hij geopereerd werd... valt hij uh, met zijn fiets en daardoor heeft hij iets anders... waardoor die operatie ook uitgesteld wordt. Ja, eigen schuld, jongen. Zeker. Kun je moet een beetje opletten. Er was toch niet tijd dat je binnen mo ja. moest blijven? Wat deed, ja. wat deed je op straat? Had je een nou formulier van ingevuld? Nee, precies. Ja. Gelukkig was je op de fiets, was je niet met de auto. Dan moet je een dubbele formulier ingevulden tegenwoordig. Maar er is vast iemand anders nu heel blij, want die mag nu eerder, toch? Ja. Ja, dat, dat denk ik wel. Ja, dus, uh, nou, je blij ik heb hier een bericht, dat vind ik wel bijzonder... Want, ja? uh, Normaal gesproken word je door de social media geblokkeerd als je haat verspreidt of anderen aanzet tot haat op Facebook en Instagram. Yeah. Maar het is nu tenzij het gaat om haat richting bijvoorbeeld Russische militairen in Oekraïne. Om oh, dat mag toe wel. te staan hebben de twee platforms nu hun regels versoepeld. Dus uh, ik vind het wel, uh, wel bijzonder eigenlijk. He, je, he, wat? Dat is toch raar? Ja, het is uh, niet consequent. Nee. Is het... En uh, ze nemen geen, uh, ze ge dus geen maatregelen tegen uh, oproepen tot de dood van Vladimir Poetin. of zijn Belarusische ambtgenoot Lukashenko. En uh, ja, het geldt alleen in Oost-Europa en in Rusland. In Nederland kun je toch nog beter niet die berichten plaatsen. Maar het schijnt dus wel zo te zijn dat het wel mag. Oké. Okay. Dus uh, de Russische uh, ambassade in de Verenigde Staten is uh, hierop woedend geworden tegenover Meta. en riep de autoriteit ook op om maatregelen te nemen. Tegen die extreme activiteiten van het, ja, het gaat om liefde, dames en heren. Strooi liefde over Part de wereld. Part love. Ja, niet haat. Ja. Ja. haat tegen, en is dat tegen uh, Russische uh, militairen, neem ik aan? Die ook gewoon maar in opdracht werken. Ja, en, die wisten ook niet waar ze aan begonnen, hè? Nee, ik begreep dat zij in eerste instantie hoorden dat ze gewoon een oefening deden. Ja, een oefening. En daarna dachten we, oh, het zijn geen losse vlodders. Nee, zo. nee. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Hey, daar nou echt iemand anders gegeten of is het een hele goede acteur? Yes. Nou, ja. die kant uh, gaan we op. Nou. Goed, oh. Ja, dat haatzaaien, dat, dat, dat zal werken, maar volgens mij niet. Nee, nee, nee, nee, nee. De mensheid is natuurlijk. Poetin is natuurlijk een heel aardige meneer. Die zal in je gedrag wat wel afkeuren. Je gedrag, daar moet aan gewerkt worden. Dus nou ja, hij is gewoon in verlegenheid gebracht door de klas van iemand. Wie was dat ook weer? Gewoon in verlegenheid gebracht, dat was het enige. Nou, waar er waren van afspraken gemaakt, die zijn niet nagekomen. En dan heb je het recht om zo'n heel land helemaal plat te. Ook weer niet, hè? Nee. Een beetje doorslaan alsjeblieft. Oké. Okay. Thomas Heeren heeft een nieuwe single uit. Is it Victoria? How do I know? I'm gonna marry this girl tonight Second dates always seem to be my last ones Said I loved her after half a glass of wine I think that this is gonna be my last one Having been planning in a hotel for tonight Looked through think thinking I would be alone But I'm still going, she wants to come in I think I've heard this story before Cause I could do this over again sometime A little more sober. I see me with her again sometime, a little over, I think I see her in my dreams all the time, but I'm not sure if I want to fall in love for a night, or if it's a monument. And how do I, how do I know? And how do I? think I'm gonna treat this girl right. She's a little more special than the last ones. Haven't spoken to my friends for half the night. Why am I always finding wives at the wrong time? Wanna get her arranged? Just to promise her I wouldn't ride a fucking anybody else. But I'm still going. She lets me know it. Boy, you're so damn out of your mind. But I could do this over again sometime. A little more sober, I. Could see me with her again sometime A little all over I think I see her in my dreams all the time But I'm not sure if I Wanna fall in love for a night Or if it's a moment wat echt helpt tegen beginnende keelpijn is luisteren naar Toebak Leeft. Leuk, langdradig en lollig. Toebak leeft. Wat een keukraad. De zender Thomas Heden had nieuwe Victoria. Hé, hey, Victoria, Kan je in wonen? Ja, het Victoria Park, alle dingen met Victoria verwijzingen. Hey, dit is uh, I, I Don't Know en daarachter hadden we een plaat van The Band of Horses en het begin van die plaat. Hey, Ik dacht echt, waar klinkt het nou op, hè? Waar klinkt het nou op? Ik had zelf die, dat het een beetje op dit klinkt. Maar hey, you... oh, nee, toch niet helemaal. <laughs> ah, nee. is een is beetje vegezocht, hè? Vegezocht. in mineur heet dat. Hè? Dus dat is ja. uh, dezelfde tekst, maar dan uh, net even... Uh. Maar goed, later op in die... Uh, dit is namelijk een stuk van Pink Floyd. Iedereen kent het natuurlijk wel. Wordt hij wel iets uh, heftiger, en dan zie ik die wel op dezelfde toon. Dus het is wel gestolen, Bands of Horses. Nou goed, wie hm. kopieert wel eens niet wat, iets van Pink Floyd? Het is zo... Zit zo in je genen gebakken. Daar kom, ontkom je gewoon niet aan. Het is de zaterdagmorgen. Toebakleven. Het is. Uh, ik zit even te kijken. 12 of maart. We hebben ons het ook weer in verdiept in de geschiedenis. Alle dingen die gebeurd zijn. Alle mensen die we jarig zijn. Altijd leuk om daar even in het, rond te neuzen. Ja, wat voor levensverhalen ze allemaal mee hebben gemaakt. Ja. Dus Wat heb je allemaal voor uh, geinigheid? Ja, ik heb wel geinigheid. geinigheid. Er is toch een hoop gemopper op Twitter over de benzineprijs. Ja, er zitten wel leuke reacties bij hoor. Dan okay. zie je dus echt van. Uh, en, uh, van, uh, dat iemand Ik heb net heel decadent mijn auto volgetankt. Hashtag uh, benzineprijzen. Ja. En ook van uh, nieuwe servers bij benzinestations Bij een volle tank staat slachtofferhulp u bij. Ja. Dus dat is wel grappig. Ja, je ziet ook de uh, foto, foto van uh, agent op de motor. Van, uh, ja, ze moeten nu ook op de kleintjes letten. Omdat oh, met, de benzineprijzen met, niet meer op te brengen zijn. Ja, met z'n twee op één motor bedoel je? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En grappig. eentje dat ze in de rij staan bij Burger King op de paard. Okay. En dan staat er bij, de gas were too much. En dan denk ik van, ja, dat is ook wel zo. Het is, dit is, wel, het is wel grappig om te zien. En ja, we lachen om niet te huilen. Want uh, je hebt iemand een actualiteitsjunk en die heeft dan echt zo'n uh, zo foto. En die is gewoon, uh, die, die is gewoon van, uh, er staat ook een fiets dan op de lijst bij de benzinepomp. Dat de fiets niks kost. Nee, en dat dan, uh, wat een Daar, tip. St daar, daar staat nog de Super op 2,05 euro. Ja, maar ja. welke fiets is dat? Dat is welk de fiets waarschijnlijk zonder elektrische motor. De ja, maar ja, de mensen die nu een elektrische auto hebben... Nou, die zijn toch wel uh, heel blij, denk ik. Ja, zeker. Want uh, is die prijs ook omhoog van het tanken? Nou, nee, ja, als je elektriciteit gaat opladen. Ik heb daar helemaal geen beeld op wat dat dan kost... zo'n elektrische auto met, nee. met, met uh, stroomkosten en wat, dat heb ik geen idee van. Maar goed, er is wel beloofd op dat kwartje van kok... om dat er weer af te halen. Dus het gaat nu 10 cent af. Hallo, 10 cent... Ja, nee, nee, hoor. je moet het in, in de gulders zien, hè? Ja? 10 cent is uh, 22 cent in euro's. Maar in hebben gulders. we geen, we hebben geen inflatie? inflatie? Ja, ja wat ja. is dit voor een lulkoek om 10 cent eraf te halen? Hè? Ja, ja. Nou, in één keer gaan we het anders op afronden. Ja, ik dacht gewoon dat het weer een kwartje moest worden. Gewoon 25 eurocent moet eraf. Maar goed, daar uh, komen we nog niet eens mee in de buurt van hoe het vroeger was. Nee. Want ik heb er getankt voor uh, 1,95 of zoiets. Of 1,90 heb ik nog wel getankt. In gulders? Nee, in Euro, Want hè? ik werkte vroeger dus bij, uh, bij een Haarlemse autocentrale aan de, aan de, in Haarlem aan de Wagenweg. Ja. Grappig hè? een garage aan de Wagenweg. Ja. En daar was het dus, uh, toen in die tijd was het iets 1.11, 1.12 in ja. Guldens. In Guldens. Ja, moet je in gaan. In uh, Egypte betaal je 50, geloof ik 50, omgelegeld 50 eurocent of zoiets per liter. Waar? In Egypte. Nu. Ja. Oh, ja, dus maar het zal ik nu ook wel... omhoog gegaan zijn, denk ik. Dat weet ik het. Toen niet. Een paar weken ah. geleden dat we daar waren. Was, het ja, maar, nog gewoon was een dat prijzen. in Netjes de Ponden? Nee, in Sneu. Sneu? Sneu noem je dat. Dat ja, is vind geen Nee, geen sneeuwprijzen vind ik dat. Heerlijke prijzen gewoon, wat je ah. betaalt. Voor je benzine. Vandaar dat dus ze ook zoveel kilometers maken. En uh, gewoon hard rijden ook. Nou goed, we wachten het af. Er gaat in ieder geval vijf en tien cent gaat eraf. En ook bij de diesel gaat er geld af natuurlijk. Nou, allemaal wel leuk, maar. Het uh, man komt hier in de buurt nog. En er staan bij, nee, vandaag in de Telegraaf ook nog wat foto's bij... mensen die aan het tanken zijn. Een gast die normaal tankt voor, uh, wat was het? Uh, 56 euro, nu 92 euro. het is bijna verdubbeld gewoon. Wow. Fuck. Echt mensen die gewoon een tank volgooien voor 175 euro. Jezus, wat is geld? Ja, Dat is wel ja. veel, ja. Dat ja, is voor jou nu ook, hè? Komen... Als vrijwilliger dat je nou helemaal aan de Zandvoort rijdt. Ja, klopt. Dus ik krijg natuurlijk via de belasting geld terug, toch? Hoe zat het ook alweer? Nee, dat ja, ik ooit geld. Die... Jawel, je, uh, je moet bijhouden je kilometers iedere zaterdag. Oh, Oké. Okay. En dan kan je dat doen, dus normaal uh, 19 cent, maar helaas. Ja. En dat kan je aftrekken als gift. Want je hebt natuurlijk. Uh, de, de, de CFM Zandvoort heeft inmiddels ook uh, zo'n. Uh, Ambi-nummer. Ambi ja, ik heb wel eens dat gevraagd. En dan wel eens naar gevraagd. Algemeen nutbogende instelling. Ja, wel. wel eens naar gevraagd. En wel eens naar gevraagd. En wel eens ja. naar gevraagd. Ja, nou, dat is dat ja. toch? Een paar keer, maar uh, ik had het nog niet gekregen. Moet ik het even opzoeken eigenlijk? Ja, hey, kan je het gewoon opzoeken? Nou, doe dat maar eens even. Ga ik dat toch eens een keer proberen. 30 ja, jaar. Teken. Volgend jaar wordt het 30 jaar. Dat ik hier zit. Misschien kan ik het wel terugkrijgen. 30 oh, de jaar volgend jaar. 30 jaar. Oh, dan volgend. krijg je een, uh, een jaarsalaris bruto netto van hier. Zoiets, ja. Ja. Dus eh, uh, ja, van niks is niks. Met 25 jaar was het ook heel bijzonder uh, ja. dat jaar toen. Nou goed. Uh, even kijken, tijd voor muziek. En dan straks weer de Zandvoortse berichten. Zeker! Zeker, dames en heren. Laten we dat even niet vergeten. Ja, de Stereofonics. We hebben een nieuwe uit. En die hoor je hier natuurlijk. Ooit ja. Heet het? Right place, right time. We played some clubs, even saw me sing. They asked if we'd record with them. We said why sure, so we drove to the smoke. I'd never been that far away from home. We made a few records, top of the charts. Flew around the world, became big stars, climbed up the ladder, broke some hearts, drank a million beers in a thousand bars. I met another girl. A couple of kids, it didn't work out, but what a gift! I met my soul, became my wife, my love, and my rock. We're in it for life. Life's got a way of making things play. No matter how hard we try to refrain, fate or love or chance we deal, all oh, that beautiful word serendipity. I couldn't see Like a candy shop With all you can't eat No money back And no guarantees I met the disease Of the mind and the fears And all the time It robbed from me Try to integrate The child and the man Just before it slips Through my hands My love, my children Everything changed Way to the world Like a boat in a storm without a sail, navigating life and loving grace. I met this world in the corridor, in front of many people I was born to perform, I reconcile, the passion and the rage. I made it this far, keep turning the page, oh yeah. Het is weer voor muziek van de stereophonics. Ik vind soms dat de zanger een beetje in zijn stem blijft hangen. Die het er helemaal in verdwijnt. Hij is gewoon stereo in zijn stem. Ja, dat zo. Daar maken wij een beetje in de war. Uh, je was ooit bij de, de, de, de Graham Norton Show. Ik weet je het kennen? Graham Norton Show. Ja, oh, ja, ja. Echt, dat was toen echt wel. We zijn nu de spelers uit met single. My friends, it is Stereophonics! Our... Daar zat er even meer pit in. Het was wel echt snoeihard eigenlijk wel gewoon. Kijk, zo hoort de spelen gewoon. is slap, genoeg gewoon ging het dak er een beetje af. Maar goed, af en toe heb ik nog iets wat heel zoetsappig is. Jij had echt in zijn bed moeten gaan zitten. jij ik Wat zegt hij? Jij had echt in een bed moeten gaan zitten. Ja, echt, zeker. Ja, gewoon leuk om het dak eraf te spelen. Gewoon ja. snoeihard gewoon. De mensen gewoon in zalen uitlopen. Wat is dit, man? Jezus. We gaan we zand... mijn oordeel ophalen. Nou goed. Die Sir toepak levert is tijd voor de Zandvoortse ja, berichten. Zeker. Zandvoort, ze berichten. Zeker. Nou, uh, vertel. Ja, de Zandvoort, uh, gemeente Zandvoort... Heeft op 10 maart uh, eergisteren dus een overeenkomst getekend met het MBO-college Airport. En de gemeente belooft daarmee te zorgen dat studenten van deze opleiding een stageplek kunnen vinden in Zandvoort. En uh, de, ja, het is gewoon gericht op, uh, op uh, travel and hospitality en logistic services, et cetera. Nou, het is de bedoeling dus dat zij dus gaan werken langlopend bij bijvoorbeeld NH Hotel Zandvoort, Palace Hotel en Center Parks en het Zandvoort Museum. En er zijn ook nog kortlopende stages die ze kunnen doen... als host op nieuwjaarsrecepties van de gemeente. Bemanaging bij de verkiezingsbureau tijdens verkiezingen. En voor de organisatie van van Bion tijdens de Formule 1. Ja, dat wil ik ook. Ja dat, ja. Uh, ja, dat wil je ook, hè? Ja, ik denk dat de meeste mensen daar zich een vragen melden. Dan moet je dus naar het MBO College Airport gaan. Oh, misschien ben ik nee, misschien ben je te oud voor. Nou, Startschijt circulaire hotspots in de Remise uh, sparen landen. Uh, bij de Kamerling Onostraat. straat Dus dinsdag is het uh, startschot gegeven. Het moet een broedplaats worden voor duurzaamheid, ambities. Uh, het samenkomen van mensen die alle ideeën hebben hoe we het allemaal moeten aanpakken. En dat er van uh, afval weer iets gemaakt wordt, dat het niet onnodig wordt weggegooid. De Verbeelding, Zandvoort, Juttersgeluk en uh, Sol effect uh, Die zijn allemaal samen gaan werken. En uh, ook mensen met een uh, afstand tot de arbeidsmarkt uh, werken daar. De groenvoorziening is er. Tim, het is man echt alles bij elkaar. En dat moet iets moois zijn. Een soort kruisbestuiving moet er ontstaan. En uh, nou, het Milieuplein, Grofveil, uh, hoef je daar niet en meer naar je heen te Mag je daar zomaar heen, heen gaan altijd? Is dat altijd open? Dat uh, staat, met, staat niet bij dit uh, oh. het, het is nu ont, uh, open gegaan. Dus ze gaan er van alles bedenken. En dat is mooi. Grof vuil kan, kan dan gewoon daar naartoe worden gebracht... in plaats van dat je helemaal naar Heemstede moet of naar Haarlem. Dus dat is ook mooi. En wie weet gaan ze nog iets moois van maken. Vooral dat plastic zijn ze oh. maar bezig om daar iets van te maken. Wel eerder hebben ze hier geen bankjes gemaakt van dat plastic. Staan er iets van bij? Ja, dat zou cool. heel goed kunnen. Nou, nou, nee, ik zit te kijken op de gemeentesite zelf. Ja. Maar er staat, dat staat er nog niet in, inderdaad. Ik nee. heb gezegd... Uh, circulaire hotspot, helaas. Ja. Uh, de gemeente Haarlem heeft vanaf woensdag een regionaal loket geopend... voor vragen over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Maar dit artikel staat dus op de website van Zandvoort.nl. En daar heb je ook uh, een, uh, onderaan een link. Zandvoort helpt Oekraïne. En, uh, en als je het gewoon ziet dan, is het Zandvoort.nl Oekraïne. En daar staat dus de meest gestelde vragen. Wat doet Zandvoort? Wat kunnen Zandvoort dus doen? Meer informatie. En uh, van, van, waarom komen ze naar Zandvoort? En uh, vangt ze vangt het op? Ja, gemeente Zandvoort is bereid om vluchtelingen op te vangen. Zoekt op dit moment naar geschikte locaties. En uh, hebben ze voorrang op hun huis? Op dit moment hebben ze dat niet. Want in principe zijn de Oekraïners die nu komen zijn gasten. Ze mogen 90 dagen blijven. Tenzij ze asiel aanvragen. Maar wat ik wel begrijp hier en daar is toch dat de mensen heel graag wel weer terug willen als het allemaal weer. Uh, uh, geluwd is, zeg maar. Dat, wij, um, wij als Nederlands horen dat graag. Ja, ja. ja zeker. Besteed hier uw vakantiegeld en ga dan gauw... Zo Zoek en wilden. vis blijven drie dagen vis. Ja. Ja, dit is dus 90, dat is best lang. Ja. Maar uh, als je een vraag hebt... over de opvang van vluchtelingen... kan je uh, 24-7... via telefoonnummer 023... 511 5550... dus 511 5550... en via de e-mail... oekraïnevragenapenstaarthaarlem.nl... kun je dus je vragen stellen... Ik denk dat je via de mail doet dat het ook wel slim is. Want uh, de, de, via dit loket worden vluchtelingen ook uh, genoteerd en doorverwezen naar locaties. En uh, er staat wel Haarlem bij, dames en heren. Maar Haarlem doet de administratie voor Zandvoort. Ja, dat dus wilde ik net Haarlem. zeggen. Dat is zo verwarrend. Ja, het dat is je een beetje. Van, nou, maar maar ik zit in Zandvoort. Alweer, ja. Moet ik naar Haarlem mailen? Wat is dan nou voor een lulkoek? Als je en en gewoon... meer informatie wil hebben over de Russische invloed in Oekraïne en de gevolgen voor Nederland. Er staat er ook een link? Ja, naar de Rijksoverheid. Ja, naar ja, de Rijksoverheid. Ook. Nou, goed om te weten dat ze er fanatiek mee bezig zijn. En ambassadeurs voor Standwoord uh, zijn op zoek naar uh, gasten en gastvrouwen die dan zeg maar bij. Nou, Het uh, station mensen opvangen. Of mensen die zeg maar, uit een st auto stappen op, op uh, parkeerplaatsen. En dan denk ik en verdwazen om ze geen kijk. Waar ben ik? Wat kan ik hier allemaal doen? En Weet niet, hoor. ik ben hier naarheen gestuurd door mijn. Uh, door mijn uh, Tom, tom, maar uh, ja. waar ben ik eigenlijk? En dan staat er een gastheer of gastvrouw. En die gaat je uitleggen dat je in Zandvoort bent. En dat je hier allemaal leuke dingen aan kan doen. Je kan naar het strand gaan. Je kan naar het museum gaan. Je kan van allerlei leuke dingen. En die heeft ook folders bij zich. En die, die gaat jou gewoon uh, allemaal uitleggen. Nou, wat je een, een je geluk hebt, is het toevallig Jan Lambers die je dan de weg wijst. Oké. Okay. Ja, er is een filmpje van hem. Heb je begint... die niet gezien? Nee, nee. Oh, die begint <laughs> eindeloos lang te praten over het circuit. Nee, nee, maar... <laughs> Ik wil ook ergens anders zijn. Ik wil niet naar het circuit. Die staat ja. dan op het station, staat hij op te wachten. En bovenaan, dan zie je allemaal mensen die langskomen. Dag meneer, weet u waar het strand is? Ja, hier achter, hoor. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Nou, daar komen ze wel natuurlijk als je denkt dat hij staat. Max moet er gaan staan. Kijk hoeveel mensen er dan komen. Ja, toch ja, denk dat ik Dat denk ik wel. Maar goed, heb je interesse om dat zelf te gaan doen, hè? Niet dat je Jan Lammers vragen kan stellen, maar dat je gewoon daar kan staan. Mensen te ontvangen. Mensen enthousiast maken voor Zandvoort. Moet je je aanmelden. En kijk even bij uh, Jante G. Zandvoort Marketing. NL. Jante. Jante. Jante, ja. Dat is niet Greg. Ja, ik ja, ken precies. haar. Ja, Aardige ja. dame. Nou goed, dus nou meld je vooral aan. Ja. En uh, ja, ik heb hier nog één uh, nog of van. Ja, ja. ja. Er is er in een woning op het Witteveld afgelopen donderdagavond een man aangehouden. Ja. En uh, die heeft op, in het krongwoom zelf op de straat iemand gestoken. Het slachtoffer raakte gewond, is afgevoerd naar het ziekenhuis. En niet in levensgevaar. De relatie hier tussen de twee is niet duidelijk. Een man zat in de woning waarna de politie de inval voorbereidde. Dus ze hebben aangebeld om de man zonder geweld te buiten te krijgen. En uh, in eerste instantie probeerde de politie de deur met een ram te openen, maar dan snel deed het verdachte de deur open, <laughs> waarop preventief een taser op de man werd gericht. Hij bleef so. hij bleef rustig. Daarna was je rustig. Hij ja. had bloed aan zijn handen, dus dat is allemaal bewijsmateriaal. Oké. Okay. En uh, ja, ik denk ook zo dat hij denkt van ja, zo krijg ik op mijn lazer van mijn moeder, ja, zeker. als die deur is ingegrast. Ja, rustig aan, rustig. Ja, ik lig op de grond. Ik zie hier ook het huisnummer staan. Ja. Laat ik het vertellen op de radio? Nee, laat ik het niet doen. Nee, laat ik het niet doen. Nee. nee, goed. Het is uh, ja, gênant ook gewoon. Ze aan de deur komen. Ik heb ja. iets van ervaring mee. Oh, en er goed, is Bright... een jonge gast en er staat daarboven bijbaan. Van verdien zoveel per uur, voor zoveel uh, uh, uur per week... Dan huh? denk je van, de staat dan precies boven die... Uh, oh, je denkt van, hé, hey, wat is voor die... bijbaan is dat? Is ja. dat bij de politie of is dat die andere baan? Die man ja. met zijn handen ja. omhoog. Ja. Goed, Pride at the Beach staat weer op de kalender. Dit jaar wordt het drie dagen, uh, ja, is het weer feest gewoon. Het begint op zondag, dan wordt er een beetje doorgenomen wat er allemaal gaat gebeuren. En eigenlijk op maandag gaat de parade van start en is er ook een groot feest, uh, ja, kick-off... Uh, uh, en dan is er ook... Uh, kijk op het Raadhuisplein geloof ik. Daar is de knallend feest. En uh, verder... Um, off voor horeca winkeliers. Dat is op maandag. Ja, precies. Ik haal alles door elkaar. Uh, kijk even op um, Pride at the Beach. Het is van de stichting LHBTI. aan zee. En sluit het nou aan met uh, dingen in Amsterdam? Vraag ik me af. Want daar heb ik niks, lees ik niks over. Want dan komen ze met de roze trein deze kant op. Was altijd het verhaal. Daar heb ik nu niks over gelezen. Want ah. Amsterdam gaat dan van start. Dan komen ze hier naartoe. Nou, ik, Daar komt vast nog wel meer nieuws over. Want het duurt nog over. Het is namelijk 31 juli dat het van start gaat. Goed. Tot oh. zover hebben we de voor bericht. Tijd voor een muziekje. Start de knop. Wat hebben we hier? Antwerp. k KE Tempest. Vroeger Kate Tempest. Nu KE Tempest. En more pressure. More pressure. More release. More relief. More belief. More distance, more reach The truth is, I don't know, it's so deep I know nothing, I used to think things were so clear I was so near to nowhere I could feel everything in me Pushing for certain, certain's a flimsy Rock solid ground beneath me now Tells me there's no ground at all More pressure, more release Your eyes, your cheeks, your features crease More desire, less deceit Less complex, more complete Let's push more flow, please let me let go Get it all out of you, let it surprise you I was in a party face, mostly eyeballs Chin deep in a bag of white lies Saying I'm sick and tired of my own advice I see it now, so perfect But so hard to put into practice One step forwards, two steps backwards One soul's epiphanies, another soul's madness I saw the truth in the curls of the vanishing girl Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dives She said stop worrying man, stop panicking Karma clearer closer nearer more grounded more rooted less convoluted more stillness more movement more existence less improvement more decisions less solutions less inhibition less confusion more intuition more connection more nature more protection more abundance more reflection less instruction more comprehension more pressure more release more relief more belief more distance more reach the truth is i don't know it's so deep more pressure more release more relief more belief let's push more flow please let me let go Get so in the universal oh. Roll to the road that you came here for Look at me, man, I came here past foe Look at the pressure, look at the souls Look at the freedom, look at the groans Look at my scars, look at my bones Look at my foes. more release, more push More me, more me yes yes, yes, yes, understand how to uh And you taught me how to uh So I can't forget you Traveling, mind, reveling Let the trot rattle down What's true to you, what's real? This is still all the marching cars Sitting on top of your car We don't in the bottom No, no, no, no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 en welke kant op? De curve? Klein? Naar beneden? omhoog. More pressure. Fusing Kevin Abstract. Hier op het toepaklijf. Fijne toestel op aanstaan. We kijken de wereld in en we zien vandaag onder andere in de krant te lezen. Ja, paniek in de schoenmakersland. Het ambacht staat onder zware druk. Mensen laten hun schoenen niet meer maken. Maar gooi ze weg. Eh, of ze kopen nieuwe, ja. Precies. En verder ook eh, ja, in de coronatijd werd dat bijna ook niet gelopen. Ja. Iedereen zat gewoon thuis. Dus uh, verder uh, zijn heel veel van die zaken zijn ook over de kop gegaan. En het, ook nog een probleem. Er is geen aanwas meer. Dus er komt ook geen nieuw personeel meer. Dus oh, ja, ik zit even te ik... denken. Er worden geen schoenen meer gemaakt. Ja, uh, ja, Er worden wel schoenen gemaakt. Maar het zijn allemaal van die sneakers. En die dus daar zitten geen leren zonen nee, meer op. Nee, maar ik zie het probleem niet helemaal. Want mensen kopen gewoon nieuwe schoenen. Er komen, komen geen schoenmakers meer bij. Dan verdwijnt het toch gewoon langzaam uit beeld. Ja, dat is ook dus, zo. Is er paniek? Nee. Maar het is eigenlijk ook wel weer doodzonde. Want... Uh, als je gewoon goede, mooie leren schoenen hebt, die zijn goud, 200-300 euro. En als jij dan die uh, zolen stuk zijn en je kan een nieuwe hak erop zetten, dan zijn ze weer als nieuw. Het is dus uh, eigenlijk voor het milieu ook heel goed. Ja, dat wel. En, uh, maar ja, als al die uh, jongeren, die, die dragen allemaal van die sneakers. Ja. En uh, ja, jouw ja, ja, ja, ja, kinderen waarschijnlijk ook, denk ik. Hè? Ja, klopt. Ja, dat zijn van die hele dure sneakers. Dat denk ik denk Ja. Hoe ho, ho, duur zijn ze? Ja, maar ook, maar ook dat je denkt van. Uh, Zeker, want jij bent natuurlijk pas in Egypte geweest. Ik, uh, in dat soort landen kan je dus eigenlijk... Uh, voor, voor relatief weinig geld kan je hele mooie leren schoenen maken... die zo bijna met de hand gemaakt zijn. Ja. Maar ja, dat is toch ook zonde van. Die ga je dan ook niet weggooien als de zolen versleten is. Dan moet er nieuw op. Ja, je zeker. je moet wel met een lampje zoeken. Waar, uh, want er in Zandvoort is er geen schoenmaker meer. Is er niet meer? Ik had wel begrepen dat, dat uh, je, je stomerij... en daar kan je dus ook kleren nog laten repareren. Want de andere... De, de waren, uh, Reparateurs ook voor kleding. En die re regelden ook even als stomerij en schoenmaker. Ja, scho kleding laten maken, dat komt bijna helemaal niet meer volgens mij. Want kleding nou, gaat ja, altijd jij... nog in de zak. En gaat nog een keer voor de tweede ronde naar... Uh... Naar de, de kringloopwinkel of zelfs naar kringlo of naar uh, tweedehands winkels. Dat ja, koop maar ik ook kan ik wel me van. voorstellen dat je bijvoorbeeld tweedehands een uh, mooie jurk koopt en dat die dan net iets goed zit. En dat je hem dan uh, ja, okay, uh, laat uh, zorgen dat hij goed zit. Dat je denkt, ik koop voor 2 euro koop ik een jurk, en dan laat ik hem voor 30 euro laat ik hem vermaken. Nou, ik heb voor 100, ja. 100 euro heb ik een jurk gekocht die eigenlijk 800 was. Nee. Heb ik hem nooit aangehad, maar hij is ook veel te groot. Maar nee. die moet ik dan laten vermaken. Maar dat doe ik pas pas als ik een uitnodiging heb voor uh, Zeker. het paleis of zo. Ja, of, ja, uh, ja. Hè? dat kan nog heel lang duren, denk ik. Ja. Uitnodiging voor ja, het paleis. Dus, ja, ik denk als ze naderhand denken als ik dood ga... Of want, paleis Soesdijk, dat wel nou voor een jurk? Ja. <laughs> Jezus, wat is er gedateerd? Yes. Ja, dat is, dat is ook ja. weer first date, zeg ik, of jurken gesproken. First date zeg ik afgelopen week. Ik weet niet, hoe kom ik daar nooit terecht? Dan blijf je even hangen of zo, hè? Ja, dan denk ik, van, zit ik echt een beetje verstufd te kijken. Wanneer ik maar één keer word ik wakker, bijna, waar ben ik naar nou aan het kijken? First date, zat ook een vrouw met een rode jurk aan. En die was op afgeven aan iemand op anders. Ik denk van, ik weet niet, jammer zeg maar, wat voor jurk heb je aan? Ga eens even weg, joh. Je ja, maakt helemaal kans op niets, gewoon met zo'n jurk. Ja, ja. Hoe kom je op het idee om die jurk aan te trekken? Ik kom op de televisie. Nou goed, sorry. Ik, uh, is ja, het weer maar buitenkant je ziet dit? ook ja. inderdaad aparte types erbij, hoor. Dat ja. van van, hmm, ze hebben ze wel goed bij elkaar uitgezocht. Want ja. Volgens mij is er wel een team van uh, psychiaters die dit allemaal bekijkt. Maar ja, yes, over uh, dates gesproken... No. Tinder-gebruikers in de Verenigde Staten kunnen vanaf deze week nagaan... of potentiële dates een strafblad hebben. De dating-app wil op deze manier de veiligheid... Het gebruik van Tinder vergroten. En uh, ja, de, deze nieuwe toepassing kon uh, dus worden, worden gelanceerd. dankzij de samenwerking met G G Garbo, een non-profit die achtergrondchecks aanbiedt. in de hoop geweld tegen vrouwen oh, te voorkomen. Okay, dat is wel mooi. In de app kunnen gebruikers basisinformatie over een potentiële match doorgeven. En uh, Garbo gaat na of je een strafpas hebt. En als dat het geval is, dan uh, moedigt Garbo de gebruiker aan. Om een melding van diegene te maken bij Tinder. En Garbo krijgt overigens vooral veranderen mensen die strafbladen hebben. ...wege seksueel misbruik of geweld. Ja, dat is, vind ik wel dus, goed. Dus uh, een bankoverval... Dat mag wel. Dat, uh, dat, die dat, wordt niet gemeld. Dat vindt de vrouw ook wel spannend. Ja, eigenlijk een wel. Een scherp randje ook Beetje gewoon. Beetje Bonnie en Clyde. Ja, dat je denkt... Ja. Oh ja. Geef van geef de arm hoor. Ja, af en toe niet heel veel. Af en toe geef ik van de armen, zeker. Nou, <laughs> ja. ja, ja. Leuk om dat te horen. Goed. Ja. Uh, Toebak leeft... ...en uh, uh, het is kwart van negen tijd voor muziek, dames en heren. Hebben we nog wat? Ja, de volste nieuwste CD uit Live is yours. Pak het. 2 a.m Opnieuw op Life is yours. Zo heet de CD. Alle geinige muziekjes daarop te vinden. Het is, dus is toebakleefd. We kijken de wereld in. Een van die dingen die ons uh, toch al raakt. Is dat. Uh, jawel. Dit. Dit. Yes. In Gelderland, Utrecht. En grote delen daarvan, Overijssel. Uh, ook Limburg. Is sprake van verhoogd uh, risico op natuurbranden. Brandweer- en natuurbeheerders zijn extra alert. Omdat namelijk. Uh, het is zo droog. Weinig regen is. Dat vaak een stukje glas of een peukje. En het glas kan natuurlijk vaak door. Dan uh, krijg je een soort uh, vergrootglas-idee. Ja, maar die glas wordt toch in de glasbak? Ja, die hoort daar. Maar. Hoe kan het ja. dan zo los liggen? Ja, dit weet ik ook niet. Daar snap ik helemaal niks van. Maar goed, daardoor kan dan vuur ontstaan. En ja, dat is levensgevaarlijk natuurlijk. En daar uh, gaan onze longen er weer aan. Dus wees gewaarschuwd als je nog uh, straks de natuur in trekt. Hou, hou je handen in je zakken. kan er niks gebeuren. En geen peuken opsteken. Dat nee, doe is helemaal niet uit he? een boze, gewoon. Nee. Nee, nee, nee. nou goed, ik zie dat je nog andere ja. rare berichten hebt. Nou ja, een raar bericht. Het is wel grappig. Al 70 jaar speurt Tony Rupert de weilanden af op zoek naar, naar kiefietseieren. Oh, wacht Hij heeft er nog nooit één. gevonden. Uh, ja, hij heeft wel veel gevonden, maar nooit had hij de eerste. Tot vandaag, 9 maart. Hij zegt, het was toeval. Hij woont dus in Hengevelden. En uh, vanaf en af aan zocht hij naar die kiefietseieren. Vroeger raapte hij, dat mocht toen nog. Tegenwoordig zorgde hij voor dat de plekken gemarkeerd worden als hij er een vindt... om te voorkomen dat boeren er overheen rijden. En uh, oh, hierdoor ja. geeft hij dus de uh, weidevogels in de dop. Dat klinkt dan wel heel grappig, hè? Ja. Uh, een kans tot leven. Maar uh, nou, op 9 maart was hij... Uh, hij, hij, woonde, hij woont dus in België, hè? Maar uh, hij zegt dat het legseizoen komt eraan. En toen zag hij een kiefje lopen op een maisperceel en wegvliegen. En toen dacht hij, ah, daar, moet het, daar moet het nest zijn. Dus hij heeft hem gevonden. En dan snel uh, dus, uh, in, inklokken... Ja, want het, uh... ja, het is wel zo, als je de eerste kiepietsei is naast de eer voor de vinder... ook echt de officiële aftrap van het weidevogelseizoen. Okay. En uh, Duitser en vrijwilligers overal in het land trekken tot half juni de weilanden in... om samen met agrarische te zoeken en uh, om die eieren dus te beschermen. En dat, uh, dat de boeren dan eventjes wachten met, uh, met uh, maaien en doen... tot het, uh, tot het nou. eitje uitgekomen is, hè? Nou, mooi hoor. Goed, ja. goed bezig, altijd die wedstrijden zeker. Nou goed, Afgelopen week uh, hoopte u het ook over uh, Oekraïne. En uh, bij op 1 was het wel grappig. Marijnis schoof aan, de vrouw van de SP. Ja. En die had waarschijnlijk voor de uitzending iets gezegd over dat de, de NAVO toch ook wel een beetje. Uh, nu je dat te ver was ze gaan. In allerlei oefeningen die ze hadden gedaan in Oekraïne, vlak bij de grens van Rusland. Er zijn allerlei verhalen over, natuurlijk. Ik hoor niet veel, maar goed, daar had ze iets over gezegd. Dus tijdens de uitzending. Uh, zei de presentator van de Brink. Die zei: Geef uh, van. Maar mevrouw Marijn, zei u dat nou ook de NAVO een beetje te ver was gegaan? Uh, je zag haar een beetje rood worden. En ze ging echt alles ontkennen. Ze ging gewoon echt vertellen: Nee, hey, uh, Poetin is nou toch wel te ver gegaan. En we moeten praten. En dit kan zo niet. En wat hij allemaal niet gedaan heeft. En dat ik van. Apart. Ik vond het een leuk stukje televisie. Echt verrassend dat je denkt van... kijk uit wat je voor de uitzending zegt. Want het wordt zo weer op je bord gegooid. En je wordt hem voor, uh, voor, het, nou ja, voor het blok gezet gewoon. Maar goed. Ja, dat schijnt wel de verhalen te zijn momenteel. Onder de, de, de corona-ontkenners. En de, die dan uiteindelijk toch zeggen... dat Poetin ook wel een goed punt heeft. Dat Poetin ook wel heel veel goede dingen... in Rusland op touw opgezet. En dat hij nu eigenlijk zo gedwongen is... in verlegenheid gebracht is... om uiteindelijk toch... Oekraïne aan te vallen, dat zijn een beetje de verhalen. Die momentel ja. de ronde doen. Ja. Dus uh, daar hoor je bij Nederlandse televisie niet veel over. Maar hoeveel hij herinnert worden nu. Hè? Ik denk dat hij nu uh, al het goeds... wat hij eventueel ooit gedaan heeft... Ja. dat het hiermee in één grote... zieper weg gedaan. is gevaagd. Het is, gedaan, dat is zeker. gewoon echt heel jammer. Ja, goed. Nee. Dus, uh... Het is een, uh, een dramatisch verhaal. Gewoon, het wordt steeds groter... maar als je in het kaartje kijkt waar ze allemaal vandaan komen... dat is... Uh, ja. Van alle kanten zijn ze nu ingesloten. Lijkt het wel. Belarus willen ze geloof ik ook nog activeren. Om, daar zijn ze ook al aan het bombarderen geweest. Russen zijn Belarus bij de grens aan het bombarderen geweest. In de hoop dat Belarus nu ook samen met Rusland Oekraïne gaat aanvallen. Terwijl ja. Belarus en Oekraïne eigenlijk best wel op goede voet met elkaar leven. Ja, het is een dom hè. Ja. maffe strategisch stra spel wat hij aan het spelen is. Ja, Heel bizar. een beetje jammer. Goed, beetje jammer. laatste plaats. Nee, nog niet helemaal de laatste plaats voor 9 uur. Een stukje klassiek heb ik af en toe ook gewoon zin in. Komt het er leeftijd? Ja, ik denk het wel. Ja, dat het misschien zijn. Moment van rust. Het plast dan. Brex Orange County. Keep it up. Every time I open my mouth. I have regrets in my mind. Every time. And no one seems to figure me out. I guess it's stress. It's making me feel so depressed. My life I felt so tired, but every now and then when I try I say, keep it up and go on You're only holding out for what you want You're no longer holding strangers In front of a dozen people I've never met, and I don't know if this is correct. Uh, I guess I'm blessed. I never give myself respect. Most of my life I'm asking why, but anytime I give it a try. Enough. I really had enough I Paid the price, I'm done, no Keep it up and go on You're only holding out for what you want You're no longer The strangers It's enough, it's enough Rex Orange County. En het grappige, ik ben eigenlijk vergeten te kijken of die gasten naar Nederland vandaan aankomt. Want de videoclip is ieder geval schoten, uh, uh, geschoten op de Amsterdamse grachten. Daar zie ik, uh, daar staat hij op de, op, de, op de brug, staat hier, en hij en er zit in een bootje. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat hij uit, uit Amsterdam komt. Who cares? Dat zijn ze nee. Wat? Sorry, maakt niet op je ja. uit. En dit heet Keep It Up. Ja, wel uh, sport of wel uh, leuk uh, motiverend om te zeggen... Man, hou vol, hou vol, komen we komen er wel. Wat had jij over overnieuw... Ja, een van de meest tot de verbeelding sprekende scheepswrakken... in de geschiedenis is na ruim 100 jaar teruggevonden. De restanten van de Endurance. Oké. Okay. Het schip scheen dan in november 1915 bezweken te zijn... onder de druk van het pakijs... tijdens een expeditie naar Antarctica. En die is dus op ruim 3000 meter onder het zeeoppervlak... teruggevonden door een expeditie. Gaaf, hè? Drie ja. kilometer. Ze hebben onderwaterdrones gebruikt... om het schip te filmen. En uh, de, Je ziet gewoon echt dat het schip... heel goed bewaard is gebleven. En de letters die op de achtersteven... endurance spellen zijn ook nog goed te zien. En de planken zien eruit... alsof ze zo bij de bouwmarkt vandaan komen. Nou, ik vind het wel bijzonder. <laughs> dus, uh, maar ja, ze zeggen ook al... hè? Oh, kijk, hier, hier zie je de, oh, ja. het schip. Wat een mooie foto is dit trouwens. Ja, zeker een mooie foto. Maar uh, ze zeggen ook zelf ook al van, uh, ja, door het hele koude water is het gewoon... Oh, ik kan die foto dus niet eens uh, echt opslaan. Ja, goed. Maar door het hele koude water, uh, dat is gewoon heel erg goed conserverend. Dus uh, dat is natuurlijk wel, uh, wel een mooie zaak natuurlijk, ja, hè? Als je op Wikipedia kijkt, dan zie je ook nog dat, dat er foto's zijn van het feit dat hij in het ijs ligt... en dat hij eigenlijk nog aan, aan het zinken is. En nog die je... steeds? Nee, ja. <laughs> dat is wel, he, dat is net nou, die foto is hij nog steeds aan het Dit die pekdruppel, weet je wel. Ja, die zit wel ja. steeds langzaam aan. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, het is mooi. want Dan kunnen ze het gaan onderzoeken. En uh, nou ja, goed, Twee maanden was je onderweg of zo, geloof ik. Dat las ik ergens. Maar was het nou Buenos Aires op weg? Nou goed. Uh, maar mag ik nog even vertellen? Het wordt dus niet op... Het wordt uh, alleen maar gefilmd. Ja. Maar uh, het is in het verdrag in zaken Antarctica... is het schip tot beschermd erfgoed bestempeld. Okay. Het lag 3000 meter diep. Iedereen wist dat het daar lag. Maar ja, het is wel... Oh, het is, wel, uh... oh is het weer zo'n ontdekking? Sorry, ja, ik stond het niet beetje, aan. een beetje vaag vind ik het allemaal. Het is hè? weer zo'n ontdekking. We hebben een Van Gogh gevonden. Oh, waar? In het magazijn van het Van Gogh-museum. Waar hij helemaal vergeten die daar stond. Ja, dat is geweldig. Die verhalen ken ik, ja. ja, ja, ja, dat, ja, ja dit ja. is gewoon ons verhaaltje. Nou, ik snap het al. Goed, laatste plaatje voor 9 uur na 9. Een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, dat merk je straks. 12 maart. Eerst even. Christ uh, Elfie Templeton... 3D Feelings